Jan van der Putten met het NOS-journaal. De terrorist Irim El Bakraoui heeft voordat hij zich op Zaventem opblies... een ontlastende verklaring over zijn medeverdachten achtergelaten. De verklaring staat op een laptop die werd gevonden in de vuilnisbak. Die stond bij het appartement waar Bakraoui en twee anderen bommen in elkaar zetten. Belgische media melden dat Bakraoui in een ingesproken boodschap namen van mensen noemt. Ze kochten spullen en regelden onderduikadressen of safehouses... maar ze zouden niet hebben geweten waaraan zij meewerkten. In Turkije zijn de eerste vluchtelingen aangekomen die vanochtend vanuit Griekenland vertrokken. Rond half negen kwam de eerste ferry aan in de Turkse havenstad Dikili. Aan boord waren 136 mensen, voornamelijk uit Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Algerije en Marokko. Een boot met 80 mensen is nog onderweg. In Turkije wordt geprotesteerd tegen de terugkeer van de vluchtelingen. die zou niet op hun komst zijn voorbereid. De burgemeester van het kustgebied heeft kritiek op de Turkse regering die hem niet zou hebben ingelicht. Er komen speciale leraren die kinderen op basisscholen gezonder moeten maken. Want die bewegen te weinig en eten vaak ongezonde tussendoortjes. Zes pabo's gaan de leraren opleiden. Het ministerie van Volksgezondheid trekt er volgens het AD 1,2 miljoen euro vooruit. De speciale gezondheidsleraren richten zich niet alleen op de kinderen, maar ook op ouders en andere leraren. Zo moeten alle leraren er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen vaker buiten komen. De Belastingdienst heeft tot nu toe 6,7 miljoen belastingaangifte binnen. Waarschijnlijk komen er deze maand nog 2 miljoen bij. Volgens directeur van der Meer van de Belastingdienst daalt het aantal aangifte dat op papier binnenkomt naar 170.000. Dat is de helft van vorig jaar. De nationale ombudsman van Zutphen zet vandaag dat de blauwe belasting te snel wordt afgeschaft. En dat ouderen zonder computer daar de dupe van worden. De Belastingdienst zegt ervoor te zorgen dat ook mensen zonder computer met de fiscus kunnen blijven communiceren. Het weer, nog wat regen, maar ook zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit is VFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Oké, okay, nou de, de dames van Lady Chef hebben in ieder geval gemeld dat er tot uh, nader tijdstip uh, wordt uh, uitgesteld de uitzending van Lady Chef op TV. je dat doet het hem helemaal bij deze ziel. Yo, dan meet je een en light it up. Ja, we gaan uh, voor de voetbalwedstrijd van vandaag wederom schakelen naar Joop Vres op uh, Duintjesveld. We hebben het uh, over Zandvoort ja, maar... CTO 70. Hoe is het daar, Joop? Ja, maar ik maak net vast, dat was een aanval van uh, CTO en, uh...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 In de Dat komt een, een, een, een hele hoge bal. Dat is een makkelijke prooi voor de verdediging van de CTO. De bal wordt dus ook weggewerkt. Maar weer onderschept ze de Zandvoort. Luiten naar Magielsen. Uh, Koen Magielsen Magielse, uh, op de uh, linkerkant helemaal. Hij komt een voor, voorzet. Uh, en dan wordt er gekocht. En het is nogal een kleine keeper. Maar die kan er gelukkig net bij komen voor hem dan. En Zandvoort uh, dat, uh, dat, uh, dat had eigenlijk meer in gezeten in deze bal. Maar Michel Armenio wist niet precies waar hij stond. Die kon zijn positie niet goed bepalen. En daardoor kon hij niet uh, die bal uh, echt uh, kracht geven om te koppen. Zet ook gaat er nu uitkomen. Maar het is uh, toch weer Zandvoort dat, dat het tegenhoudt. Uh, Hermanio die heeft hier heel rustig de bal. En dat gaat Schmid overnemen. Goed, we spelen in de 39e minuut. De stand is nog steeds 0-0, anders had ik me wel gemeld. En graag voor het einde van de eerste helft... kom ik straks nog even bij jullie terug. Oké, Jop. Dankjewel en tot zometeen. Kaan, zakkaan, zakkaan, zakkaan, zakkaan. Let me wachten, let me wachten, Kaan.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 Snel over naar Duintjesveld, naar Jan Frens. Want Jop, je hebt een doelpunt. Ja, inderdaad. Doelpunt van zelfs. En het is gescoord uit een penalty. Ik heb niet gezien, heel eerlijk, wat er gebeurd is...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 Maar allemaal levensgevaarlijk voor de van voor, voor de korte corner genomen. Er komt een er komt, er nieuwe komt, bal voor.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 Inderdaad, Luiten, die loopt dan weer terug nu. En met zijn hoofd naar beneden. Alsof hij ontzettend schuldig was. Maar goed, hij stond er inderdaad buitenstel. En het, werd, het signaal werd overgenomen door de scheidsrechter. Dat heeft natuurlijk wel nodig. Want als je, je kan vlaggen wat je wilt. Maar als je scheidsrechter niet overneemt, dan is het tot, toch niks. Weer een hele lange loopover. Die jongens zijn erg snel. Nu over, voor zons gezien over de rechterkant. Het zijn drie verdedigers. Een goed schot. Maar ook Jurk ziet er heel erg goed uit. Goed gepakt. Eigenlijk vrij simpel gepakt. Maar je hebt hem toch. En uh, nu Homenio. Uh, die neemt die bal mee. Uh, speelt, uh, even kijken, Max Aardewerk aan. Aardewerk, die twijfelt, wat moet hij gaan doen? Uh, speelt het op het middenveld en trekt terug op Homenio. Uh, Daar wordt Ronald uh, het uh, Carlos aan Carlos op de rechterkant. Uh, nu is de stond weer op de helft van de CTO, maar hij verliest die bal En dat... Uh... Uh, weer een lange loopbal naar Luiten en dan is er nu Justin Luiten. Die kon die bal makkelijk onderscheppen, speelt Aardewerk aan. Aardewerk gaat het paar meters maken en speelt nu, even kijken, naar de zijkant. Wie is daar? Dat is uh, Colin Stengs. Die neemt die bal mee en die is nogal snel. En dan gaat de uh, 1-2 daar met, uh, nou, helaas, die gaat niet door. De laatste passie was niet zuiver genoeg en uh, ook kon het overnemen. Voor Sansen gezien aan de rechterkant van het veld. nog wat over de zijlijn. En Sansen mag een grote hoogte van de middellijn.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 terug naar Kalis. nu wel op de rechterkant. Kalis speelt diep, daar het, het wordt allemaal gekaatsen, Dat is een goed spel, een goede aanval van Zandvoort, een nieuwe voorzet, en die keeper die kan zijn voeten tegenaan krijgen om die bal weg te werken. En die bal is nu inderdaad weggewerkt door CTO. En we spelen ondertussen al in de blessuretijd, er zal nog wel eventjes uh, wat bijgeteld worden, want er is een paar keer uh, hulp geweest voor de spelers, zowel bij Zandvoort als bij CTO. CTO heeft de bal naar de lange baal, en daar is uh, niemand kan erbij komen, alleen die kan bal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 bal komen. Uh, goede baas. Naar uh, Kales. Je gaat een 16 meter gebied in uh, krijgt hem weer terug. Wordt naar in weg. Zand, uh, Zand van deze de bal kwijt, Over, wordt overgenomen door CTO. CTO en we spelen nog steeds en het is nog steeds blessuretijd... ...maar dat had ik al gezegd. Dat zal nog wel even duren. Kom naar Gielsen. Naar Reven. Kijk, Aardewerk. Aardewerk. Daar. Naar Jan. Jan Sonneveld. Sonneveld terug naar Luiten. Zandvoort is aan het draaien En daar komt. Uh, Kalis nog een keertje. Kalis. Naar. Uh, Aardewerk. Het is allemaal tik-tak spelletje. Op het centrum van het veld. En daar komt dan een diepe bal. Dan komt er Steng. die kan ik hem bal controleren. Nee, kan hij niet bij. Nee. Uh, trouwens, een, een. overtreding gemaakt op de verdediger van. CTO. En. Uh, Sanford uh, Die. Uh, is de bal voor de balverlies. Uh, de CTO kan de bal gaan nemen. Ze dus wordt nog steeds gespeeld. Het schrijft kijkt niet eens op zijn klok. Ja, daar kijkt niet op zijn klok. Dan kijken we wat er gaat gebeuren. Hey, de, brengt, ja, hij geeft eventjes een seintje van jongens, kom op, we gaan nog even door.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 En dan fluit hij man nog steeds niet. Ja, nou nee, dat is om te beginnen een fluitje. En dat bedoelde ik het niet. Maar uh, Zetjo, dat, uh, ja, dat probeert natuurlijk. Die, die, uh, dat gaat, ja, dan gaat eindelijk die bal komen.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 Dan fluistert zachtjes mijn naam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 En die gaat erheen hoor. Ja zeker. Nou dat was een beetje het uh, evenementagenda vol nieuws. Nou weer genoeg uh, te doen hè, De komende nou, dagen. We hadden al een beetje krijgen. Wil je het even te nalezen? Download dan onze CFMF. Sexy motherfucker. Niederschrijver. Ja, ja ja ja nee helemaal duidelijk hoor. Ik, uh, ik snap hem. Dus uh, dat gaan we zo doen. Oh, we zitten al op de radio. Joh. Ja, we zitten op de radio. Ja, jij blijft maar doorpraten joh. Ik heb geen tijd om een plaat klaar te zetten. Maar goed. Wel eentje gevonden. Aswad en Simpson is hier. En zal het. Learn the Trust. It was no time to play. We is bij CFM op de zaterdagmiddag met deze van Esfurt en Simpson en Salad Rock zometeen weer naar Duitsersvelds.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 Jawel, met de uptown drill. Ja, we gaan weer naar Duitsischveld naar Jouvres voor de tweede helft. Hoorde je net al, Joop? Want uh, ja, er was zo ja. heel snel een doelpunt en uh, niet zo'n lang ja, doelpunt. Binnen, binnen de kortste keren eigenlijk. Want de, de, de, de tweede helft was eigenlijk nog niet eens begonnen. We stond nog te babbelen hoe het allemaal gegaan was. Ja, en, en dan hangt ineens die bal erin. Ongelooflijk. Maar we zijn er erover eens dus dat de CTO echt niet een slechte ploeg is op dit moment. Uh, ze zijn levensgevaarlijk zelfs. En dat had ik in de eerste helft al een paar keer gemeld. Dat Zandvoort eigenlijk door het oog van de naald koopt. Uh, zeker twee keer. En uh, dat uh, was dan de massa van Zandvoort. Maar nu hangt dan die bal toch echt wel uh, op één 1 En ik kan nu ook eindelijk in de gezichten van de heren kijken. Want ik uh, zit uh, ter hoogte van, het, van de vijf meterlijn van het doel van de CTO. De CTO. Dus sp Zandvoort speelt daar maar toe. En ik zie onder andere Lottie Rickens niet al.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 Oh, oh dat is even familieomstandigheden kan hij niet aanwezig zijn. Nou, dat is weer erg uh, spijtig voor hem natuurlijk. Uh, uh, maar goed, uh, het standt voor het voetbal in ieder geval nog. Het staat 1-1. En Rikkers speelt nu Kalus en Kalus. Legt een breed Aardewerk. Aardewerk gaat een paar meters maken. Weer breed aan Luid. Uh, rustig moet ik zeggen natuurlijk. En terug naar Aardewerk. Die draait daar een beetje rond. En de bal gaat helemaal naar de andere kant. En dat is bijna een andere Maar dat is een goede plaats van. Even kijken, uh, Michel Menjo.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 En die werd dus gepakt door de keeper. Nu weer aanval van Zandvoort. De onderschepping was er dus een beetje op de middenlijn. Maar nu is de bal weer terug bij CTO. Die lopen eigenlijk met tien man achter de bal. Dus die bal wordt Max Aardewerk volledig onderuit geschoven. Maar ook echt helemaal. Hij ging met beide benen lucht in het gefloten en de bal is nog genomen. Van Heuvel naar Koer Gielsen. Maar Gielsen naar de zijkant. Even kijken. komt De bal gaat over de achterlijn via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 Kijken of die bal mooi kan vallen. Misschien wel op zijn broertje, wie zal dat zeggen? Goede corner, Hele helemaal goede corner. Hij komt inderdaad op zijn broertje, maar die zat onder de bal. In plaats van dat hij er tegenaan kopte. Die wacht dus huishoog over het doel heen. En de kans voor Zalvo is verdwenen. Het waren twee broers die daar Zalvo bijna op 2-1 zitten, maar het is niet anders. Uh, het stand blijft 1-1 en we spelen in de vraagtekenminuut, want de scorebord doet het niet meer. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we weer bij terug, het vervolg van deze wedstrijd. Weer meer muziek op de zaterdagmiddag. Hier is Gert met zijn single Zijn. Yeah.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 bij uh, Romeno voor zijn voeten en die haalde uit Zandvoort, Leidt met 2-1 en de minuut vraagteken.